Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk telt af naar de kroning van koning Charles. Die begint om 12 uur Nederlandse tijd. Voor en na de ceremonie maakt hij een tocht door Londen. Langs de route worden tienduizenden mensen verwacht. Veel mensen sliepen er vannacht al. Sommigen bivakkeerden er zelfs de hele week. Ondertussen stroomt de kerk in Westminster Abbey... vol met gasten voor de kroning van koning Charles. Er zijn ruim 2000 gasten uitgenodigd. Onder hen zijn leden van de koninklijke familie en vertegenwoordigers van ruim 200 landen, onder wie 100 staatshoofden. En om 12 uur vanmiddag loopt het ultimatum af dat vakbonden hebben gesteld aan de Limburgse autofabriek VDL Netcar. De medewerkers denken dat de autofabriek volgend jaar stopt en eisen een goede ontslagvergoeding. Als moederbedrijf VDL vandaag niet instemt met hun eisen, komen er maandag weer nieuwe stakingen. De afgelopen dagen waren er al wilde stakingen bij het bedrijf. Er worden nu nog minis gemaakt in opdracht van BMW, maar dat contract loopt volgend jaar af en wordt niet verlengd. Nederlandse wetenschappers hebben door een universiteit in Saoedi-Arabië tienduizenden euro's aangeboden gekregen. om de universiteit te laten stijgen op de internationale ranglijst. Twee wetenschappers gingen daarop in, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Ze hoefden alleen op papier aan te geven dat ze voor de Saoedische universiteit werkten en moesten de instelling noemen in publicaties. In Zuid-Soedan zijn nog steeds geweldsuitbarstingen, uitbarstingen, ondanks het vredesakkoord dat vijf jaar geleden werd gesloten na een burgeroorlog. In dat akkoord werden afspraken gemaakt over de verdeling van macht, maar die blijken moeilijk uit te voeren, staat in een VN-rapport. Daardoor komt de stabiliteit in Zuid-Soedan in gevaar. Het weer, eerst nog mistig op sommige plekken, maar daarna veel zon. In het noorden kan nog een bui vallen. De temperatuur loopt op naar 18 tot 21 graden. Aan het eind van de middag regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ADB. In de regio Noord-Holland staat de file op de A7. Zaanstad richting Horen. Tussen klopert en Purmerend is de vertraging 25 minuten. Dat komt door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht.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 Nou, dat is het voor vandaag. En tegenover mij zit uh, mevrouw Tang. Goedemorgen. Goedemorgen Ben. Je mag wel Carina zeggen hoor. Ja, <laughs> Carina. Ja, ik weet nog een tijd geleden zaten we met twee Carina's aan tafel. Ja, dit, dit is makkelijker. <laughs> ja, dit is makkelijker. <laughs> um, Carina heeft een, een, je gaat een nieuw project doen. Lang leven de uh, kunst. Want kunst verbindt. Want kunst verbindt. Ja. Um, doe je dat alleen? Nee, heb absoluut. je het alleen opgezet? Laat ik het zo vragen. Um. Nee, ik heb het zeker niet alleen opgezet. We doen het samen met Pluspunt en vier andere beeldend kunstenaars. Um, Pluspunt begon, of die is eigenlijk tien jaar geleden al met dit project begonnen, Lang Leven de kunst. En ik ben er vorig jaar bijgekomen, want ik, ik wilde eigenlijk wat ik um, mijn ervaringen bij vu Kinderstad heb ik heel veel kunst gemaakt, maar um, met de patiëntjes van de Kinderstad, maar ook hun hmm. ouders en grootouders en iedereen die meekwam. En toen merkte ik altijd kunst verbindt. Dus samen met mijn eigen ervaringen en hetgeen wat pluspunt wil opzetten, zijn we dit project gestart. En ineens uh, komt het nu dit jaar van de grond. Ik uh, had er wat van opgezocht, maar nu zie ik twee hele lijvige posters uh, uh, liggen. Ja. Yeah. Um, het is een, een, een heel groot programma. Ja, klopt. Um, kan je daar wat over vertellen over het programma? Ja, uiteraard. Um, we beginnen, we starten uh, een sessie van meerdere workshops, gegeven door vijf verschillende kunstenaars in meerdere di disciplines. Dus zoals beeldenkunstenaar, maar ook podiumkunstenaar Fred Rozenhart. Dus vanaf medio juni tot medio oktober gaan wij kunstlessen verzorgen. En iedere docent geeft vier weken lang met dezelfde groep mensen van twintig geeft, uh, les, kunstlessen. Um, twintig weken? Ja. Dat is nogal wat. Ja, wij wilden het juist in de vakantie doen, want heel veel mensen gaan gewoon niet op vakantie in de zomer. En we hebben een specifieke doelgroep en dat is de senioren ouderen. Er staat nu, ook 60 plus. Ja, het was even een vraag. Wanneer ben je senior en wanneer ben je senior ouderen? We hebben maar gewoon de leeftijd van 60 plus neergezet. Ben je 59, dan ben je ook van harte welkom om in te schrijven. Absoluut. Hey, um, als iemand mee wil doen, hè, dan, dan verplicht hij zich. Of is het de bedoeling dat hij al alle lessen gaat volgen? Ja, ja. Dat, dat, is dus... ja dat komt er ook omdat wij de lessen opbouwen. Mm -hmm. Uh, met Annemarie Sebrandi, zij begint dan als eerste, hè, dat is blok 1. Zij begint dan half juni. En uh, daar, gaan we, daar gaat zij dus met twintig mensen bekijken hoe zij het straatbeeld rond Pluspunt kan verbeteren. En dat doet zij door het mozaïeken van stoeptegels. Nou, daar kan je eigenlijk niet verzaken als je één keer niet kan. Ja, dan loop je al een beetje achter. Ja, ja. En omdat het een, een, een cyclus is van 18 weken, uh, gaan we gewoon na haar lessen gewoon weer door naar de volgende blok. Dus elke week vier uurtjes is het maar, hè? maar daar hebben we het over. Ja, ja, nou ja. Het is van één tot vijf op de dinsdag. En daarnaast kan je dus nog zes dagen andere dingen doen. Ja, ja, ja. Het, het valt eigenlijk allemaal mee. Maar we willen eigenlijk dat die groep mensen van twintig... gewoon aan het eind van de rit, dus half oktober, zeggen... dit was zo fantastisch, ik heb zulke leuke mensen leren kennen. Um, dit is voor mij van toegevoegde waarde, persoonlijk geweest. Dat is eigenlijk de onderste zin, hè? Kunst verbindt. Absoluut, dus kunst verbindt is gewoon, je verbindt het maken van kunst ook aan de mensen zelf, aan de cursisten. Daar gaat het om. Het is echt van alles wat. Ja. U leert knippen met een tang en mozaïeken. Uh, je moet proberen toneel te spelen. Ja, die uh, is zo. Glaswerken. Ja, glasfusion, uh, absoluut. Jij, ja. Doet, jij doet het nog met klei. Ja. Wat, wat ga je doen? Nou, um, ik werk met het onderwerp uh, herinneringen. En dat is best wel abstract. Hoe ga je herinneringen in beeld brengen? Nou, ik heb thuis in mijn atelier, uh, heb ik gewoon nog een paar demo's gemaakt. En de verhalen beginnen met de herinneringen van die twintig deelnemers. Waar kom je vandaan? Hoe zag jouw geboortestad eruit? Uh, wat, hoe zag jouw gezinsleven eruit? Nou, al die herinneringen worden eigenlijk in klei gemaakt. En klei, het is dasklei, dat is mm -hmm. eigenlijk een kunststof. Dus je werkt eigenlijk in een soort silhouet. Ik ga ze natuurlijk bij helpen. Uh, dus de eerste les, vier uur lang, worden de elementjes gemaakt. Nou, die elementjes gaan in les twee, worden ze uh, bijgewerkt. He, je gaat de scherpe kantjes van de halen. Je zet het in de grondverf. De derde les, je gaat het schilderen. En de vierde les ga je een compositie maken in een fotolijstje. Okay. En daarna plak ik alles in dat fotolijstje. Dus je gaat driedimensionaal je gedachten in kaart zetten. Leuk. Nou, en dan uh, de, de afsluiting is dan bij uh, Donna Kobani, die ze ja. schilderen natuurlijk. Donna Kobani is bekend vanwege <coughs> haar vrolijke kleuren, dus zij gaat ook met positieve gedachten <coughs> werken. Zij gaat ook, ook met maatschappelijk werk, hè, ook van via Pluspunt, gaat zij ook het gesprek aan met haar deelnemers, mm -hmm. met haar cursisten. Dus al met al is het kunst op, op alle vlakken ja. en dat verbindt, want je bent uh, twintig weken met elkaar bezig en, ja. en aan het doen. Ja. Um, kosten zijn 50 euro, zag ik. Ja, 50 euro is een totaal. Dus voor 50 euro doe je 18 weken lang mee aan deze cursus. En mensen met een Zandvoortpas, die betalen maar 25 euro. En het mooie is, we hebben ook nog een subsidiegever gevonden. Die zei van, als jullie nou mensen hebben die het gewoon niet kunnen missen... ook niet die 25 euro, staan wij gerand voor die mensen. Nou, dus dat is mooi. Deze cursus is zo ontzettend leuk en is echt voor iedereen... Mits je 60 plus bent. Of 59,5. Of 59,5. Iedereen is dus welkom. In het begin zei je uh, 20 deelnemers. Ja. Dat, dat is de max. Ja, wij kunnen als docent niet meer nee. dan 20 mensen hebben. Want iedereen heeft natuurlijk zijn persoonlijke aandacht nodig. En wij hebben juist ruimte ingelast in uh, om die verhalen ook te horen mm -hmm. van iedere cursist. Nou, dat is logisch, want dan, uh, anders, als de groep te groot wordt, verbindt het niet echt. Precies. Dus je moet wel een beetje een compacte groep hebben. Absoluut. Je wilde nog wat vertellen over Fred. Ja, Fred, ik was zo blij, want Fred rozenhart, iedereen kent hem hier, in Krukejus, in Heemstede. Overal. Volgens mij overal. <laughs> hij is zo ontzettend druk, dus toen ik met dit project bezig ging, dacht ik, nou, ik wil Fred eigenlijk erbij hebben. Want heel veel mensen vinden natuurlijk toneelspelen doodeng. Je wilt het gewoon goed doen, maar hij doet aan improvisatietoneel. Dus twee weken lang, dus niet vier weken, want daar, hè, dat liet zijn agenda ook niet toe. Dus vier we of twee weken lang gaat hij, vier uurtjes, op de dinsdagmiddag, gaat hij met zijn cursisten aan improvisatietoneel doen. Dus je kunt ook bedenken, improviseren, dus niks is fout. Hij regisseert een toneelstuk of hij maakt daar een plan voor en hij deelt gewoon de cursisten in van wat zij leuk vinden en wat zij willen doen. Dus ja, als je, als je uh, Fred bezig ziet, het is natuurlijk een, een professionele uh, toneelspeler, maar het lijkt soms wel alsof hij het uit de losse pols doet. Volgens mij doet hij dat ook. Ja? <laughs> hij is zo innemend. Ik, ik dacht, ik ga gewoon meedoen met hem, dan ben ik gewoon ja. de 21ste cursus. Ja, ik vind toneelspelen ook heel eng, maar het is zo bevrijdend en het is zo verbindend. Weet je, en er wordt ontzettend veel gelachen volgens mij in zo'n toneelgroep. Nou ja, de, de, we hebben natuurlijk een Zandvoortse toneelgroep Hildering en daar wordt inderdaad heel veel gelachen. Ja. Dus ja, het is uh, apart. Maar Fred is natuurlijk ook apart. Het is een, een, een, een, een nou ja, je zou haast zeggen, een, een superbrede toneelspeler van, van, van alles. Van links naar rechts kan die man uh, spelen. Absoluut. Dus, dus hij lijk... neemt de hele groep mee. Dat weet ik honderd procent we, Dat weet zeker. ik ook wel, ja. ja. <laughs> nou goed, twintig um, weken. Ja. Uh, als ik mee wil doen, uh, hoe, hoe zet ik mij op de lijst? Ja, je kan je gewoon aanmelden bij Pluspunt. Dat staat ook uh, in, de, in de folder en je kan gewoon naar Pluspunt bellen. Je kan ook even langslopen, ze weten gewoon uh, wat er gaat gebeuren. En aanstaande donderdag komen wij heel uh, breed uit in Zandvoortskrant. En wij hopen gewoon de, de, de daarop volgende weken ook gewoon meer per uh, docent in de krant te plaatsen. Oh, je hebt elke week een stukje van een ja, uh, docent. Ja, dat gaan we En op de social media van Pluspunt staat natuurlijk ook elke week wat over dit hele project. Mm -hmm. En uh, 30 mei, dan is er een open dag in Pluspunt. Dan ga ik daar zitten met mijn demo's die ik heb gemaakt in mijn atelier zodat ik ook de mensen kan uitleggen van wat we precies gaan doen en dat het belang van kunst verbindt en met één hele groep mm -hmm. dat dat zo belangrijk is. Dat ga ik allemaal 30 mei in pluspunt vertellen van één tot twee. Nou, nou, dan is er genoeg informatie voor mensen die uh, nog een beetje willen snuffelen. Absoluut. Uh, als je mee wil doen met uh, langleven de kunst en je wil die informatie hebben... ga dan 30 uh, mei naar Pluspunt. Ja. Uh, mocht je al denken van nou, ik vind het zo leuk en er zijn maar 20 plaatsen... ik ga me nu al opgeven. Absoluut, heel graag. Dan uh, kan je je aangeven bij loudendijk pluszandvoortnl Of je belt gewoon maandag even naar 574-0330. En dan weet je alles. Helemaal goed. Carine, hartstikke bedankt voor de uitleg. Ik wens je ontzettend veel plezier met dit project. Dankjewel Ben. En uh, geniet ervan. Dank je. Dankjewel. Goed. Als die bovenaan de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.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 Peter bestaat al langer dan 50 jaar, maar de Zonnebloem bestaat 50 jaar. Ik zie, ik zie hem alweer lachen. Ja. <laughs> Peter, welkom. Dank je wel. Um, wat doe je bij de Zonnebloem? Ik ben uh, sinds een paar jaar voorzitter. Ik ben ooit begonnen als uh, uh, vrijwilliger bij de Zonnebloem. Via via kwam ik daar. Mijn moeder was, die leefde toen nog en die, uh, die was een paar keer meegewezen naar de keukenhof. En dat vond ze zo fantastisch. Dan was ze er een line enthousiast over. En toen, uh, toen via via, Joh, wil je een keertje mee? En dan ga ik het je een mee en dan word je vrijwilliger. En dan, voor je het weet, dan, uh, dan ben je voorzitter. Dan, dan, dan rol je er helemaal in. Ja, ja het is wel, het is wel een, een ding wat op je lijf geschreven is waarschijnlijk, want je, het gaat gewoon lekker. Zonnebloem uh, is redelijk uh, bekend, is antwoord. Ja. Hoeveel, hoeveel vrijwilligers hebben jullie? Nou, we hebben, er een, een, we hebben eigenlijk drie soorten vrijwilligers. We hebben bestuursleden die vrijwilligers zijn. We hebben een hele grote groep, uh, wat we noemen de ad hoc uh, uh, vrijwilligers. Die, uh, die kunnen we zo bellen als we een keer een auto nodig hebben om oh, gasten okay. te rijden of, uh, of een rolstoel te duwen. En we hebben een, uh, een select gezelschap, wat we noemen de bezoekwerkvrijwilligers. En die gaan echt daadwerkelijk naar onze gasten toe. Die gaan er een bak koffie drinken, een praatje maken. Hoe is het nou met je? Wil je mee met activiteiten? En juist die groep vrijwilligers, die, uh, die begint minder te worden. Daar hebben we dringend... Vrijwilligers nodig, welke vereniging niet? Nou ja, dat is inderdaad welke vereniging niet. Yes. Het, moet, het moet je passen. Ja. ja. Dus als je uh, dit hoort en je ja. denkt, van, goh, ik wil eens met Peter praten, dan kan dat via de Zonnebloem. Ja, dat kan zeker via de Zonnebloem. We hebben tegenwoordig een uh, heel mooi uh, e-mailadres ervoor gemaakt. 50 jaar zonnebloemzandvoort.gmail.com Kijk. Als je daar vragen hebt, dan, uh, dan kun je daar uh, naar bij. En juist met name die, die bezoekvrijwilligers, dat zijn mensen die hebben overdag... Wat hopen, wat tijdvrij. Maar mag dat elke leeftijd zijn? Ja, iedere leeftijd. En het gaat erom, heb je door de week een paar uurtje vrij een keer. Dan uh, om wat, wat gasten van ons te bezoeken. Of uh, wat te vragen of een bak koffie te drinken. Nou, meld je aan en uh, dan gaan we graag het gesprek met je aan. Heel goed. Ja, ja um, de, aan, de, aan de andere kant zitten natuurlijk mensen die uh, bezoek krijgen. Ja. Uh, hoe kom je aan zo'n groep waarvan je denkt: daar moet eens iemand naartoe? Ja, het, de zonnebloem is er voor een specifieke groep mensen. Dat is gewoon landelijk bepaald. Dat, het zijn mensen met een, een lichamelijke beperking en daardoor sociaal beperkter. Dus die zitten thuis en die hoe, wat, wat blijven is, thuis. En, wat is een. een, een, een, een, een, een Lichamelijke beperking. Uh, scheef lopen? Die, of, uh... Uh, ja, iemand die uh, thuis met een rollator loopt ah, okay. en, uh, is... uh, en, en bijna niet meer buiten komt. Uh, juist dat soort mensen. Kijk, iemand die fulltime uh, zwaar in een rolstoel mm -hmm. zit, die kunnen we gewoon geen hulp bieden, want uh, daar hebben we de, de mensen niet voor en de middelen niet voor. Maar juist de mensen die, uh, die wat kwakkelen en die, uh, die moeilijk te been zijn en uh, daardoor. Gewoon het sociale deel gaan missen. Nou, Die willen we naar buiten halen. Daar organiseren we 10, 12 keer per jaar een activiteit voor. En dan nemen ze mee. Gisteren zijn we naar de Keukenhof geweest. Fantastisch. Het ja. staat hier ook op het lijstje: ja, Keukenhof, Bloemenkorso, ik... Artes, Wandel in de Duinen met de Boswachter, ja. Muziekmiddag, Kerstconcert, ja. Bingo. Eetentje etentje in het Novo College, Vakantieweek niet te vergeten. Ja, dus om het, om het jaar proberen we een uh, vakantieweek te organiseren. Dat is heel veel werk. Niet alleen... Uh, Dan moet je ook uh, vrijwilligers meenemen? Ja, het is bijna altijd één op één. Dus uh, voor iedere vrijwilliger hebben we iemand nodig die, uh, die de rolstoel duwt of even helpt naar uh, richting het toilet en dat soort zaken. Dus je hebt altijd, een, uh, uh, als je tien gasten hebt, heb je tien, tien begeleiders nodig, minimaal. Ja. En dat... Uh, dat is wel een aardige vaste groep, want ik zag de, het fotoboek, ja, <laughs> daar zag fotoboek. ik al heel, hele bekende gezichten. Ja, ja, maar goed, dat zie je in Zandvoort, heel veel vrijwilligers zijn bij heel veel verenigingen. Je komt altijd dezelfde mensen tegen, maar je ziet dat met name een aantal vrijwilligers, die beginnen ook al aardig op leeftijd te komen. Dus we hebben zeker aanwas nodig. Nou ja, die, de oproep is, ja. is lopende onderhand. Ja. <laughs> dus ja. uh, mocht je het leuk vinden, ga gewoon eens praten met de Zonnebloem. Maar waar we het ook over hebben moeten, is uh, 50 jaar Zonnebloem. Ja, 50 jaar Zonnebloem. <coughs> we zijn opgericht in de, in de afdeling Haarlem. In, de afdeling Zandvoort, sorry. In 1971. Als je snel rekent, dan kom je nu uit op 52 jaar. Maar corona, nee, corona dat, daar hebben we het niet ja, meer over. Het was geen reden om dat te vieren. Nee. En dat, uh, dat wilden we groots doen, dat wilden we doen voor met name de gasten en de vrijwilligers en wat genodigden. En uh, dat gaat uh, aanstaande vrijdag gebeuren in de Agata-kerk. Uh, we hebben een spettend optreden van uh, niemand minder dan Willeke Alberti. Dat is en, nou jammer, dat had een verrassing moeten zijn. Ja, nee, nee. <laughs> Dat hebben we eerst als het is gelekt, hè? He? Het is gelekt, en, maar dat geeft niet. En dat, nee, dat uh, geeft ook niet. Uh, daar zijn we heel blij mee dat zij uh, wil komen zingen. En uh, het goede nieuws is dat we nog een paar kaartjes over hebben. Dus mocht iemand een, een, uh, een vader of moeder hebben, of een zoon of een dochter, of een broer of een zus, waarvan je denkt: van, joh, die hoort eigenlijk wel bij de zonnebloem. Maar die kennen we nog niet. Zelfde uh, e-mailadres 50 jaar Zonnebloem Zandvoort. Uh, Gmail.com. Stuur even een berichtje en dan gaan we kijken of we die mensen nog uh, in, in, een, uh, in een vrij plekje kunnen bieden. Het is in de kerk? Ja, in de kerk. Hoeveel, hoeveel gasten verwacht je? Uh, we, we zitten nu ook zo'n 120 gasten en uh, ja, er zullen 125, ja. 130 worden, denk ik. Eén meer of minder, een, past Eén meer of minder, <laughs> dat moet wel. altijd wel lukken in die kerk. Ja. ja. 50 jaar zonnebloem, 50 jaar uitjes, dingetjes doen. Ja. Uh, wat is de toekomst van de zonnebloem? Nou, ik denk dat het, Omdat uh, je, je constateert dat het vergrijst. Zandvoort vergrijst en, en dus zal ons, uh, onze doelgroep alleen maar groter worden. Uh, dat houdt in dat je ook uh, aan, aan je vrijwilligerskant iets moet gaan doen. Van, joh, kunnen we die groep, willen we die blijven uh, bedienen met de manier zoals we dat nu doen? Dan zullen we meer vrijwilligers moeten hebben. En, en ja, daar is onlosmakelijk ook financiële middelen aan verbonden. Nou, daar hebben we van allerlei zaken voor. Eén uh, belangrijke bron van inkomsten is uh, de loterij. Die altijd vanuit de zonnebloem wordt georganiseerd. Ja, die zijn al in de verkoop. De loten zijn <laughs> in de verkoop. De onze vrijwilligers gaan daarmee rond. En uh, wil je nog lot hebben en je weet niet hoe, kijk op, uh, kijk op de site van, uh, van de zonnebloem. Of uh, nogmaals, stuur een mailtje naar het adres dat ja. ik net noemde. En dan komt dat, uh, komt dat helemaal goed. Nou, die, die, die loten die beginnen uh, eigenlijk in maart al in de ja. verkoop en ja. in oktober ergens. In oktober. Dus, en de prijzen zijn weer heel mooi. Het is zeker voor het goede doel, dus uh, ja. alles zand wordt koopt die loten ja. toch wel. Ja. Um, dat is een bron van inkomsten. Um, krijg je ook wat van de gemeente? Uh, heel af en toe. Wij zijn niet zo dat we ieder, ieder jaar standaard bij de gemeente gaan vragen, van joh, doe ons een, ja. een bijdrage. Soms voor speciale activiteiten wel. Zoals dit? Ja, zoals dit. En uh, we hebben wat vaste uh, bedrijven in Zandvoort die ons helpen en instellingen die ons helpen. Dat is mooi. Daarnaast krijgen we giften en kunnen mensen donateur worden van, ja. de, van de, de zonnebloem. Dat kunnen ze regelen via de site van de zonnebloem. En als we in deze regio wonen, dan wordt dat die, die worden die geldbedragen keurig netjes verdeeld tussen de, de afdelingen binnen deze regio. Ja, en dat is heel goed, ja. Zonnebloem is natuurlijk een, een landelijke organisatie ja. met allerlei aftakkingen, dus, dus als het wat landelijk binnenkomt, dat gaat... Gaat keurig wordt dat verdeeld. Er zijn, bijvoorbeeld in deze regio zijn er tien afdelingen Zonnebloem, Haarlem heeft er zes. En, ja, en uh, ieder uh, deelgebied heeft dan een eigen afdeling. Dus in, in, in een soort wijk van Haarlem heb je één zonnebloem. Ja. En in de volgende wijk heb je nog een zonnebloem. Ja, dat is veel mensen. Maar. Ik had zoiets ja. van, nou, ja, Haarlem hebt er ook één. Nee, nee, nee nou, Haarlem heeft er wel zes. <coughs> en die heeft ook een afdeling specifiek voor jongeren. En, uh, en Zandvoort heeft er één. En, dat, uh, en landelijk zitten we aan iets van, uh, van 300.000 vrijwilligers. Dat is een, een van de grootste vrijwilligersorganisaties... En uh, ja, dat is uh, mijn antwoord, uh, ja, de enige dus. En uh, uh, we kunnen altijd nog wat gasten ja, gebruiken ja, ja. en wat vrijwilligers. Nog, nog even terug naar, ja. die, uh, naar die gasten. Misschien onbeleefd, maar hoe kom je daaraan? Want uh, iemand moet toch vertellen dat iemand ja, een dat beetje een aantal, uh, inderdaad via via. Van joh, uh, uh, Mijn moeder doet het niet meer helemaal zo als het zou moeten, hmm? ga er eens mee praten. Dan sturen we een vrijwilliger langs. Ze komen soms via de site binnen, want dan kun je je aanmelden als... Uh, ...ik wil graag deelnemer of gast worden van de Zonnebloem. Uh, ze komen bijvoorbeeld bij het pluspunt vandaan. Dat ze daar uh, bij het pluspunt horen van... Joh, ...we kennen iemand die niet meer zo lekker meekomt. Ga er eens een goed gesprek mee aan. En uh, soms de seniorenvereniging. Dat is natuurlijk de grootste vereniging in Zandvoort. Die organiseren heel veel, maar die bieden niet uh, als de gasten daar uh, hulp nodig hebben. Dat, kunnen, dat kan de semi ja, niet aan. Die gaan niet verder als een rollator geloof ik, ja, maar zelfs dat is al... Uh... Dan wordt het moeilijk. En dan zeggen ze van joh, neem eens contact op met, uh, ja. met de zonnebloem. En uh, op die manier komen we eraan. En die, uh, ja, tijdens corona zijn er een aantal ons ontvallen van gasten. En, uh, maar we hebben niet te klagen over. Uh, over klandizie. We <laughs> moeten zeker bij activiteiten heel selectief al zijn. Alleen uh, vrijwilligers. Hoe bedoel je selectief? Bijvoorbeeld, uh, uh, uh, uh, gisteren met de, naar de keuken. Of? Ja. Ja, we kunnen met auto's en vrijwilligers ongeveer 15 tot 20 gasten maximaal aan. Ja, de, en als je een gasten-ongeveer uh, uh, 100 bestand hebt. Dan moet je een keuze gaan maken van wie gaan we nu wel of niet meenemen. Dus onze vrijwilligers kijken dan van nou, die is een keer daar mee geweest, die is een keer daar mee geweest. En nu wordt het tijd dat die of die is mee. Oh, die, komt. Uh, ja. Je hebt en, zoveel uh, activiteiten ja. en je kijkt dus wel dat niet iedereen nee, nee, nee, nee, alle nee. dingen meedoet Kijk. en de andere vis, vis achter het net. Kijk, bij de bingo en het feest voor vrijdag, daar is iedereen, alle gasten zijn welkom. Maar bij, uh, bij sommige activiteiten uh, moeten we gewoon selectief zijn. Kijk je, dan, ja, je moet dan ook naar rolstoelen kijken en naar, naar, naar rollators ja, dus, om, uh, om mee te nemen of te vervoeren? Nee, de, de, de, afhankelijk van de activiteiten organiseren we dat. We hadden de, laatste, de vakantieweek. Daar zorgen we gewoon dat er, er zijn bedrijven in Nederland die kan je gewoon bellen. En die zeggen: yo, Ik wil dan en dan daar 10 of 15 rolstoelen hebben. En dan staan die daar dan oh. gewoon. Dat is gewoon goed geregeld. Bij de keukenhof zit de afdeling Zonnebloemen in Lissen. Die regelt gewoon alles op het gebied van rolstoelen voor zonnebloem en dat is, uh, dat is dus een goed, aardig goed, aardig netwerk dan door ja, uh, goed geregeld en uh, dat moeten we ook zo houden. Ja. Die vakantieweken, ja. daar zag ik ook uh, in dat ja, is het een logement of een hotel? Ja. Uh, dat was helemaal aangepast ja, op, de, uh, uh, op, op, op rolstoelen en, en, uh, en, en mensen dus, met, een, uh, met een beperking. Een zorghotel, daar zijn alle kamers aangepast, uh, alle omstandigheden. Met, met koken wordt rekening gehouden met diëten en dat soort zaken. Mm -hmm. En uh, ja, die zijn helemaal toegerust op, uh, het is echt een zorghotel. En uh, tijdens een vakantieweek nemen we dan ook een aantal vrijwilligers mee met een, uh, met een verpleegkundige achtergrond, zodat uh, mocht het nodig zijn dat we ja. dan uh, adequaat kunnen helpen. Ja. Nou, dat verbaasde me dat daar veel meer van dat soort hotels zijn. Want ik heb ja. het een beetje onderzocht hoe ik ja. zou dat... Uh... Ja, ja, ja, maar goed, Nederland is natuurlijk een, een land wat, wat redelijk goed voor de ouderen zorgt. Ja. En, en dat moet ook, je ziet het aan de vergrijzingen. Uh, we zullen in Zandvoort ook steeds meer te maken krijgen dat, uh, Zeker. dat, uh, dat mensen hulp nodig hebben. De, de overheid wil dat iedereen zo lang mogelijk thuis blijft. Ja, dat heeft gevolgen en dit is er één van en daar helpen we graag bij. Ja, dat, dat, um, dat is zo. Ik was toevallig even bij Een Huis in de duinen vorige week ja. en daar kom je dus gewoon niet in. Nee. Want je moet echt een, een, een medische indicatie hebben, ja. dus het, ja. het begrip oude mannenhuis, dat bestaat al nee, helemaal nee, niet meer. Nee, nee, ja, Waarvoor je dus terugvalt naar je eigen woning, waardoor ik, je automatisch bij de zonnebloem terechtkomt. Als jij en ik oud zijn, dan moeten we hopen dat we, dat we hele lieftallige <laughs> kinderen hebben of mensen in de buurt die ons helpen. Uh, en bijvoorbeeld een zonnebloem die dan helpt en je mee, af en toe meeneemt. Uh, ja. Dus als, als jij wat ouder wordt, uh, Ben, dan, uh, dan neem ik je mee en dan uh, in nou, de rolstoel duur ik je door de keuken of, of, of door artsen. Dat kan ook andersom, hè? Ja. Nou, ik zag je net lopen. Dus. Ja, dat hebben dat heb een andere reden, maar dat, ja. ook dat komt goed. Uh, Peter, je hebt een ja. paar keer laten vallen dat je vrijwilligers nodig hebt. Ik hoop ja. dat mensen luisteren en uh, ja. enige uh, mensen die interesse hebben, gaan naar de website van de zonnebloem. Uh, je kan altijd ergens terecht uh, om, om, om mee te doen. Mocht je iemand weten die beperkt is of eenzaam gaat worden, kan je dat ook kwijt? Ja, mail, mail even naar uh, 50jaarzonnebloemzandvoort.gmail.com uh, dan, uh, dan gaan we kijken wat we voor het feest kunnen doen en eventueel later. Oké. Okay. Ja. Peter, ik wens je volgende week heel veel plezier wel. het feest en het optreden. En uh, uiteraard tot ziens. Ja, dankjewel. Dankjewel. Okay. Stukje muziek. Cor, ik weet allemaal niet wat voor muziek het is, maar uh, uiteraard heb jij de muziek weer uitgezocht. Dat was Kok uh, Robin. Ja, ik ja. wou het net zeggen. Robin, ja. Ja. ja. Peter Tromp uh, weet dat ook, Het is ook een, een wandelend uh, een muziekstuk. Ja. Uh, Op het ogenblik uh, is het een wandelend uh, uh, Grand Prix-stuk, want ik zie al honderd raceautootjes tegenover me. Ben morgen, je bij uh, Ben Vlug geweest? Uh, ik ben bij, ja, vleden jaren al hoor. bij Ben geweest, ik kom regelmatig bij Ben. En uh, morgen Miami, hè? Dan moeten we een beetje in de stemming komen natuurlijk, onze Max... Uh... Nou ja, vannacht hebben uh, we nog naar de, de training zitten kijken, ja. hè? Tot, ja. uh, tot laat. Ja. En goed, we gaan het inderdaad weer zien wat er in de weekend in Miami gaat gebeuren. Maar daarvoor ben jij hier niet. Nee, nee, Want, nee. Want uh, je bent dan wel met pensioen en je bent wel uh, de kaaswinkel uitgegooid. Ja. Maar je houdt je maar nog steeds mee. met allerlei dingen ja. bezig. Um, kort... Even de steekwoorden wat er ze nu in, in, aan het doen bij uh, de ondernemersvereniging. In het en dan kom ik straks op het centrum uit. Oké. Okay. Uh, wat is er bij de ondernemersvereniging? Uh, het heugelijke feit uh, doet zich voor dat wij uh, niet liegen een maand of zestien geleden, ja, anderhalf jaar geleden, mm -hmm. onder de 50 leden waren gezakt, bedenkelijk niveau. Dus uh, een van onze bestuursleden, Claudia Pieters, heeft de opdracht gehad om er één taak te doen. We hebben één keer in de maand vergadering. Ik zeg, Claudia, alle nieuwe winkels worden bezocht. Alle nieuwe winkels krijgen of een bos bloemen of een fles wijn. Met de map van de ondernemersvereniging. En uh, ik wil per maand, komt er terug op de agenda. We hebben iedere maand vergadering. Per maand komt er terug op de agenda. Welke nieuwe leden ze hebben? Het leden aantal. Uh, leden aantal. Hoeveel, uh, hoeveel ondernemers schat jij dat wij in Zandvoort hebben? Uh. 200, 250. Waarvan er 90 zich aangesloten hebben bij horecavereniging Zandvoort. Je hebt horecavereniging Zandvoort en ondernemersvereniging. Kan je ook van beide lid zijn? Je kan ook van beide lid zijn, maar dat zijn er maar heel weinig mm -hmm. die dat doen. En, dus eigenlijk en, uh, heb je meer over retailers dan? Eigenlijk zijn het de retailers. Okay. Er zijn er twee of drie horeca-leden, hulde-hulde, die zowel van de horeca-vereniging Zandvoort lid zijn, als van de Ondernemersvereniging Zandvoort. Maar ja, onder de 50 op 200 is het natuurlijk wel heel erg bedenkelijk. Jawel, maar dan ga je kijken naar het aantal retailers wat er zit. Kijk, zo'n Haltestraat bijvoorbeeld, Bent, bestaat voor 50% uit retail en voor 50% uit horeca. Ja. Dus. Bij die 200, 250 zitten ook nog eens 35 strandpachters. Die moet je er ook van aftrekken, want die hebben ook een eigen vereniging. Ja, dan hou je er. De... <laughs> en dan wat wordt de... De... Ik denk dat we ongeveer tussen de 80 en de 90 IT-winkels hebben in het centrum van Zandvoort. Ik ga er toch even tegenaan schoppen. En dat mag. Heeft, en... heeft, dat, heeft dat nog zin, een ondernemersvereniging Zandvoort? Want ik heb ook een OBZ. Ja. En uh, waar wij heel blij mee zijn en uh, waar ik al jaren mee bezig ben... ...want ik zit al uh, meer dan uh, 35 jaar bij de ondernemersvereniging Zandvoort... ...is gezegd van jongens, we moeten op enig ogenblik bij elkaar komen. Ik heb de tijd meegemaakt, Ben, dat we per jaar... ...per half jaar, niet per jaar, per half jaar werden we een half uurtje bij de wethouder uitgenodigd. En dat was één ochtend in een half jaar... En van 9 tot half 10 kwam de retail. Van half 10 tot 10 uur kwam de strandweg. strandweg en van half 11 tot 11 uur kwam de horeca. En we werden aangehoord. En zo, dat was het. Nu we verenigd zijn met alle verenigingen die er zijn. En dat zijn er wat. Want we hebben het ook over een vis- en ventersvereniging. Een horeca vereniging Een bedrijventerrein Noord. Uh, de strand. De retail. strand is al twee uh, Het zijn clubs. zeven clubs bij mm -hmm. elkaar. ...die tegenwoordig verenigd zijn inderdaad in het OBZ, ondernemersbelangen Zandvoort. Ja, daarom vraag ik. Die discussie die hebben we al sinds een aantal jaren binnen dat OBZ. Moeten wij nou nog als zelfstandige club doorgaan? Of zeggen we, nee jongens, we zijn er met z'n allen voor Zandvoort. Als het goed gaat met het circuit, gaat het goed met het dorp en andersom ook. Als het goed gaat met het strand, gaat het goed met het dorp. Als het goed gaat met het dorp, gaat het goed met het, het, goed met het, dorp, het, goed met het strand. Dus we hebben één gemeenschappelijk belang. En uh, die discussie die, uh, is nog steeds niet beëindigd, wordt nog steeds gevoerd. En uh, het OBZ als zodanig draait heel goed, vooral ten aanzien van uh, de gesprekken die we hebben met college, raad, ambtenaren in het dorp. De situatie nu vergeleken met begin jaren 90, eind jaren 80, is totaal anders. Mm -hmm. We worden echt voor vol aangezien. Niet altijd krijgen we ons. Het, het, het college ondersteunt ook het OBZ-plan. Juist. En dat is dus het werk zo aan twee kanten. Dus dat OBZ als zodanig, dat draait goed onder de deskundige leiding, mag ook wel eens gezegd worden, van Dick Hulsebos, waar we helemaal blij zijn. Tom van der Veen, ook een corrivee in dit dorp, mm. die heel deskundig is, die heel veel inzet uh, toont ook. Dus die jongens ja. bij elkaar, dat werkt goed. De vraag toch, toch is... Toch zijn er je... dus, um, uh, uh, zeg maar, o, jullie ledenbelangen en belangen van de standvangers, ja. va va ja. dus die praten onder elkaar over dat belang. Brengen dat bij OBZ en daarna gaat het... Uh... Juist, er is één keer in de zes weken ongeveer OBZ-vergadering... Daar zitten al die voorzitters van al die ondernemersverenigingen bij elkaar. En uh, als de voorzitter niet kan, ah. komt de penningmeester. Dat kan natuurlijk mm. ook gebeuren. En dat gaat gewoon, uh, dat, zo werkt het prima. Dus een belang van uh, de retailers bijvoorbeeld wordt daar besproken ja. en gaat dan door naar het, het college of uh, naar de raad. Als ik vragen heb ten aanzien van uh, uh, punten van retail ja. uh, en dan punten van die retail die het college aangaan, gaat dat via, wordt dat via dat OBZ geregeld. Ah, Oké, okay. nou, duidelijk. Ik neem geen zelf initiatieven om Niet een gesprek meer. aan te vragen met de wethouder. Ah, dat, was een, dat was eigenlijk een beetje het lastige van ja. daarvoor. Dat ja. de venters gingen naar die. de wethouder ja. Enzovoort. Ja. en dan jullie gingen naar enzovoort. Ja. Prima. Ja. Um, maar jij zit ook in de werkgroep Centrum. Ja. Daar is natuurlijk op het ook uh, het een en ander uh, te doen. Um, je hebt het net over tuidraden gehad ja. en daar wil je wat over kwijt. Ja, uh, in de jaren 80, ik ben in 81 begonnen als ondernemer. Toen hingen er in het hele dorp uh, staaldraden van het ene pand naar het andere pand. Daar werden dan vooral in de zomermaanden zogenaamde seizoendecoraties aan opgehangen. Dat werkte altijd heel goed. In de loop der jaren is dat eigenlijk een beetje verslonst. En als ik het heb in de loop der jaren, is dat uh, de uh, loop de, van de afgelopen dertig jaar, zeg maar. En uh, een gevel werd aangepast, er kwam een nieuwe gevel in, het draad werd losgemaakt. Vervolgens niet vastgemaakt, weg wegtijdenraad. weg tijdraad. Wij hebben gezegd, nu tegenwoordig, we hebben prachtige sfeerverlichting... waar. De, ...in de winter alles mee versierd wordt in het centrum van Zandvoort. Eigenlijk jongens, op het moment dat het het drukst is, hebben we niks hangen in het dorp. Dat moet eigenlijk wel. En dan heb ik het specifiek over de straten. Grote Krocht, die vaak vergeten wordt. Mm -hmm. Haltestraat en de Raadhuisplein, Kerkplein. Hoe kunnen we dat doen? We gaan weer het project Tuidraden beginnen. Nou, in had de ik het... Kerkstraat hangen ze wel, hè? Dat komt omdat daar sinds jaren en dag de sfeerverlichting aan opgehangen wordt in de wintermaanden. Ah, oké. Okay. Dus de noodzaak het al. idee om het weg te halen is er niet. De, de, nee, nee, dat mag trouwens niet, want anders mis ik weer een draad. Dat klopt. Ja. Maar hoe ga je nou uh, uh, bijvoorbeeld in de Halterstraat. Uh, proberen om die tijdraden weer aan, aan die panden te krijgen? Want Gaan die, we schouwen. Dat heb ik samen met Hilly Jansen gedaan. En uh, uh, Floor Thomassen, de ondernemersmanager. En hebben we gezegd: oké. Okay, dat pand, daar moet een tuidraad aan hangen. Er hangt geen tuidraad. Er hangen wel beugels. Oude beugels die er al 40 jaar zitten in dat nou, pand. Okay, ja. Dat heb je dus ook. Vervolgens ga je kijken naar het kadasteronderzoek. Wie is de eigenaar van dat pand? Want ik kan wel gaan praten met de ondernemer. Die vindt het hartstikke leuk, maar die heeft er niks nee, over te nee, vertellen. Nee, De eigenaar moet beslissen. Er zijn heel veel panden in de haltestraat waar de ondernemer een apart figuur is, een bewoner daarboven een apart figuur is... die en de derde persoon is de eigenaar. eigenaar... Ben, als je pech hebt, ja. heb je vervolgens ook nog met een vereniging van eigenaar te maken. Ja, dat kan ook nog. Kan ook nog. Dus maar goed, je hebt... dat onderzoek, dat moet je dan helemaal uitvoeren. Nog. Daar ben ik een half jaar, drie kwart jaar mee bezig geweest. En uh, het vervelende is dat je aan de ene kant van de straat toestemming krijgt van de eigenaar... en de eigenaar aan de overkant zegt, ik vind het niet goed... Er lastig. mag niet in mijn gevel geboord worden. Oké, okay, lastig. Dus dan moet je een stukje opschuiven. Maar je moet ook weer afstand houden. Ik wil eigenlijk moet een beetje, om de ja. drie, vier winkels. Dat, Dat is, project is nu afgesloten. Mee? Is afgesloten? Dat project is afgesloten. Ik heb alle namen, ik heb alle adressen van alle eigenaren. Ik heb overal toestemming voor. En afgelopen maandag is Homan bezig geweest om het hele dorp... Er hingen nog bestaande tuidraden, dus die zijn gewoon blijven hangen. De opvulling van de rest voor de Haltestraat en voor de Grote Kort is, heeft afgelopen maandag plaatsgevonden. Wij komen dinsdag in het Petit Comité bij elkaar, want dan hebben we de tuidraden. Die zijn met een hoogwerker geboord geplaatst. Wat gaan we eraan ophangen? Ja, dat is een vraag. Seizoendecoraties. Uh, het hele dorp volhangen met omgekeerde parapluetjes. In de Kerkstraat op de Grote Kocht aan het begin van de Grote, uh, Grote Kocht, een groot spandoek bij het eerste tuidraad. Wielkomen in Zandvoort. Welkom in Zandvoort en ook misschien in het Hollands. Welkom in Zandvoort erbij. Welkom in de ja, Altenstraat. Verzin het, maar er kan, kan dus eigenlijk van alles aan zo'n draad. Waar het om gaat is: het project Tuidraden was dermate belangrijk en ik heb me er echt in vastgebeten omdat. ...20, 30 jaar blijft hangen. En dat staat ook leuk. Goed. En, uh, we gaan dus uh, dinsdag in overleg wat voor seizoendecoraties erop komen te hangen. We zijn benieuwd. En per 2 augustus hangt het hele dorp vol met Grand Prix gebeuren. Dus dat weten we al. We willen eigenlijk daarvoor nog een decoratie... Iets anders. Iets anders. Goed. Uh, de tijd loopt door en het ja. is natuurlijk heel erg... Ja. Uh, ja, u, Normaal uh, uh, ga jij gewoon twee uur door als ik niks zeg, dus dat doen we niet. Maar ik heb nog wel een paar dingen. Het is dingen jammer die, dat het maar van 10 uh, <laughs> ja, tot 12 is. Ik heb er zelf ja. nog een paar. Want uh, je hebt het natuurlijk wel over, over mooie tijdraden in, uh, in de Krocht en in uh, de Haldenstraat. Maar ja, uh, wat vind je zelf van die Haldenstraat als je naar beneden kijkt? Ja, uh, de discussie wordt gevoerd ten aanzien van de afsluiting van de Haldenstraat. Nee, ik hoorde even over de ja, stenen. Over de stenen, ja. Afsluiting kom ik zelf nog even. Ja, uh, het, het, ik zal de dag zegenen. En dan zeg ik als retailer: dat de Haltestraat gewoon 365 dagen per jaar. vanaf 6 uur 's avonds dicht is. En dat het 's avonds een mooie promenade wordt. Daar heeft de retail geen last van, want nee. die zijn tot 6 uur open. Mm -hmm. En de horeca heeft daar profijt van. Afsluiting nu zijn allemaal maatregelen: uh, uh, maatregelen. En er wordt niet gekozen voor een definitieve maatregel. Ik heb jou, uh, ik denk dat het drie jaar geleden is, uh, in uh, de Blauwe Trim zitten. Want ik zat daar ook. Ja. En toen werd er een prachtig plan gepresenteerd over het afsluiten van de Haldenstraat. Met een mooie bobbel dat er geen auto's meer opkwamen. Zo'n paal die... Uh, een bolder heet dat. Daar hoor je niks meer van. Nee, een bolder kost 150.000 euro per stuk. Maar waarom is het hele plan dan ontwikkeld? Uh, het hele plan is uh, uh, ontwikkeld om... Uh, we zijn eigenlijk... De afsluiting van de Haltestraat had te maken met het feit dat er corona kwam. We wilden de horeca helpen. Dat heeft twee jaar achter elkaar geduurd. verleden jaar was het derde jaar. Dit mm. jaar wordt het vierde jaar. Hij wordt korter afgesloten dan normaal, omdat het gewoon verschrikkelijk veel geld kost. Het kost per jaar anderhalf tot twee ton om die Haltestraat af te. Wie gaat dat betalen? De gemeente Zandvoort, het college. Wij ja. als bewoners zijn Al die jaren al. Draagt de horeca geen cent bij? Dat vind ik een kwalijke zaak. Want we doen het tenslotte voor de horeca. Mm -hmm. We krijgen opmerkingen dit jaar van horecaondernemers. Waarom is het maar twee maanden? Nou, Het is maar twee maanden omdat dat gewoon met het geld te maken heeft. Wij als OBZ, overkoepelende organisatie, gaan er op aandringen de komende maanden om bij het college en bij de raad om nou eens een keer met een definitieve oplossing te komen voor het afsluiten van de haltestraat. Maar dat plan is er. En dat plan is er en dat moet uitgevoerd worden. Als je weet dat er in de afgelopen drie jaar bijna 500.000 euro is uitgegeven voor de afsluiting van de haltestraat, hadden we daar drie boulders voor kunnen kopen. Ja, maar dat... Had het een definitieve oplossing ja. geweest, zo'n bolder heeft het voordeel dat je kan afsluiten wanneer je wil. En dat is ideaal natuurlijk. Nou, is en dan heb je ook denk... geen uh, 150.000 euro ter beveiliging meer nodig wat het nu kost. Nee, maar... Uh... Goeie zaak voor OBZ om dat plan weer boven tafel te krijgen. Want dat zag er gelikt uit. Dat ja. weet je net zo goed als ik. Dus dat is echt nog een, een puntje waar jullie wat mee moeten doen als OBZ. Um, de tijden van de afsluiting van Halterstraat. In juni? Of oh, juli? Uh, nee, uh, 30 juni uh, gaat hij dicht. En 10 september uh, is het afgelopen. Dus het is een periode van negen weken. Dit okay. jaar. En uh, daar is uit uh, uh, oogpunt van... Uh, uh, de afgelopen jaar hebben het gewoon te veel geld gekost, mm -hmm. dus we doen het nu gewoon uh, korter. En uh, uh, dat heeft de Waar raad geprobeerd. Waar gaat het geld dan op? Er komen per dag, zeven dagen in de week, smiddags om half vijf, twee heren die gaan overal de hekken neerzetten in de zijstraten, voor in de Altenstraat, achter in de Altenstraat. Mm -hmm. De straat gaat om vijf uur dicht, die heren lopen. Zeven dagen in de week, van vijf uur tot twee uur s'nachts door de straat heen. Spreken mensen aan die te hard rijden, spreken ja. brommers aan die die niet mogen. Die heren, dat is een beveiligingsbureau, die hebben geen accordering om een bekeuring uit te schrijven. Nee. Dat moet door een boa gebeuren. Dus er lopen ook nog boa's rond. Zeven dagen in de week, twee man, ja. van smiddag ja, vijf uitrekenen. tot s'avond. uitrekenen? Ja. Tel uit je winst. Klauwen vol met geld. Gezien het uit? Ja. Krijg jij van mij nog drie minuten om. Uh, iets nog, uh, is, het, is dit het eerste uur van de uitzending of het tweede? Ja, uur? ja nu heb je alweer 30 seconden gespeeld. Ja, ik heb er uh, nog een uur. Nou er nou er nog, ja, we uh, hebben prachtige bloembakken weer neergezet in de, uh, op de grote krocht en in de Kerkstraat. En dat is een initiatief geweest uh, wat vorig jaar gestart is. Op mijn initiatief heb ik gezegd van. Ik vind dat de Kerkstraat ook wat groener moet zijn als dat die is. Het enige groen in de Kerkstraat is het onkruid wat uit de straat komt. Dus ik wil daar plantenbakken hebben. We hebben met een plaatselijke ondernemer een overeenkomst... dat die begin mei zomergroen erin doet en in september wintergroen erin doet. dat dus blijft, blijft het hele jaar staan? Dat blijft het hele jaar door staan. Mooi. En uh, de financiering daarvoor is het eerste jaar door de gemeente gedaan... en het tweede jaar niet meer. Maar nu heeft de OVZ het betaald... En het is de verantwoording voor de ondernemers. Die krijgen dus ook een brief dat per september, als het wintergroen erin komt, voor 30 euro, voor een half jaar, dat moet kunnen. Ja, dat moet kunnen. Ja, toch? Nou, dat is een mooi, uh, mooi ding om, uh, om ook mee af te sluiten, ja. Peter. Uh, ik ben zeer benieuwd wat er allemaal komt te hangen bij de tuin. een prachtig initiatief. Dus we gaan het zien. Oké. Okay. Dankjewel, Peter. Heel graag gedaan.